Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Lange files bij tankstations in België. Bij onze zuidenburen is het vanaf vandaag een stuk goedkoper om te tanken. Het land heeft de accijns verlaagd en dit scheelt 17,5 cent per liter. Ook Nederlanders gooien massaal daar hun auto vol. Bij ons is het 8, 224, hier 1,77. En dan zetten we nog met 2,24 gunstig. Als je in Nederland tankt, ja, dan ben je 100 euro kwijt. Hè. En hier ben ik er dan maar 60, 70 euro kwijt. Hè. Dat scheelt toch wel een oude centje, meneer de tank. Het is nog eens uh, leuk om te tanken. Vanaf volgende maand gaan ook in Nederland de accijnsen omlaag. En zal benzine ook zo'n 17 cent goedkoper zijn. Vooral rijke mensen profiteren van de belastingverlagingen op brandstof en energie. Die groep ontvangt een derde van de 2,1 miljard euro die het kabinet ervoor uittrekt. Dat blijkt uit berekeningen van onderzoeksplatform Investico. Mensen met een kleine portemonnee worden het minst geholpen met de verlagingen... terwijl die groep het meest last heeft van de prijsstijgingen. In Zoetmeer heeft de politie in een auto een geweergranaat gevonden. De eigenaar van de auto had camouflagekleding aan en bonkte op ramen en deuren. Hij zou ook een bijl bij zich hebben gehad. De man is opgepakt en de granaat wordt door de explosieve opruimingsdienst op een veilige plaats ontploft. En plakaten stront en een boel kabaal. In de Amsterdamse Scheldebuurt hadden bewoners afgelopen tijd last van een spreeuwenplaag. Vogels kozen hun buurt uit om te overwinteren en sliepen er elke avond. En daar waren de mensen niet zo blij mee. De hele straat werd ondergepoept. Onze tuin uh, zat volledig uh, onder de, de vogelpoep. Schuren, ramen, auto's, straten, alles, alles. Ja, centimeters dikke lagen op een gegeven moment in tuinen en uh, dakterrassen. Het is verschrikkelijk vies en het stinkt en uh, het is ongezond. En ze hebben niet alleen last van de vogelpoep. Krik, <treeks> krik, krik, krik. En dan de hele, de hele dag lang. Ze maken ongelooflijk veel lawaai. En ze praten de hele nacht door. Schreeuwen eigenlijk. Het is gewoon echt kakelen. He. De hele gesprekken lijken het wel. Deze week vertrokken de spreeuwen weer. De bewoners hopen dat ze volgend jaar een andere plek zoeken om te overwinteren. Het weer lekker zonnetje vandaag, er staat wel een stevig briesje. Daardoor voelt het wat frisser. Het is 12 graden op de Wadden en zo'n 15 graden in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor verdraging op de A10, de ring van Amsterdam. Voor de richting het zuiden, daar is namelijk één rijstrook dicht. Je verdraging is daar een kleine 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 My world. Why should I think about the rain falling? Try looking sideways. Try looking backwards. Imagine how I must be feeling. Mmm, the world is real. Lekker begin van uh, Stanford op zaterdag. Je hadden Kissing the Pink en One Step Away From You. Het is uh, even na twee uur. Goedemiddag allemaal. We zijn er weer. Studio Torweg 10A. En het uh, jan staan alle knoppen uh, weer uh, zoals horen of niet? Ik kan beter aan jou vragen. Ja, nou, nou ja, bij mij uh, staan ze goed. Ik, dus, heb, uh, ik heb maar één, één knopje. Ja, oké, oké, oké. Nou ja, bij, uh, bij mij uh, werkt uh, alles volgens mij. Volgens mij uh, gaat het weer goed. Ja. Dus we zijn klaar voor een nieuwe uitzending. Van Zandvoort op zaterdag de komende drie uur live vanaf de Tolweg 10a. En als ik naar buiten kijk, heerlijk prachtig voorjaarsweer. Lekker fris windje, dus uh, reden genoeg uh, om uh, heerlijk naar het strand te gaan. En lekker een strandwandeling uh, te gaan maken. En wellicht uh, een van de strandtenten te bezoeken. Goed, uh, wat gaan wij doen? Ja, wij gaan natuurlijk weer Zandvoort op zaterdag doen. En uh, uiteraard met uh, vaste items zoals ze zijn. Rond de klok van half vier de evenementenagenda. En uh, ja, die loopt alweer aardig goed uh, vol, omdat uh, iedereen weer zijn, uh, ja, zijn activiteiten hervat en uh, de nodige even cultuurevenementen uh, gaat organiseren en inmiddels op de agenda heeft staan. Dus daarover meer tijdens de evenementenagenda in het tweede uur en rond de klok van half vier. Het weerbericht, nou ik, ik zal het alvast verklappen, we krijgen een mooie week. We krijgen een prachtige week en alle reden om, uh, om een snipperdag te nemen of uh, uh, wat dan ook. Want uh, het is uh, voor de tijd van het jaar prachtig weer de komende week. Het dier van de week. Kan je nog herinneren dat, uh, die, uh, dat we die, uh, die lichtgewicht Luc hadden van 54 kilo? Ja, ja, ja. ja. ja die is uh, in, inmiddels uh, heeft hij een thuis gevonden. En we hadden, daarna hadden we Knoet. Die is inmiddels gereserveerd, dus dat gaat ook goed. Dus we zijn op zoek gegaan naar een nieuw Dier van de Week. En met de Hollandse naam Guus is aan de beurt. Guus, ga naar Guus. Ja, Gu Guus zit er nog maar net, maar het wordt hoog tijd dat Guus alweer verder gaat. Nou ja, als hij bij ons komt, dan moet het lukken, al kant kanten. Dat dacht ik. Gedicht, dat in ieder geval Dier van de Week, rond de klok van half vijf. Gedicht van de Week, kwart voor vijf. Dat is een verrassing. Ik heb een aantal uit het archief weten te trekken, een paar actuele. Dus Rob, aan jou straks de dubieuze eer om daar het beste gedicht uit te zoeken. Over het tweetalplaat hebben we natuurlijk Zandvoorts Nieuws in het Kort. En waar kan het anders over gaan? Over de uitslag van de verkiezingen. Dat onder andere in het, tijdens Zandvoorts Nieuws in het Kort. Om uh, even kijken, daar hebben we dat, dat, dat ook gehad. Ja, uh, we gaan straks natuurlijk ook. Er wordt weer gevoetbald. SV Zandvoort speelt deze week thuis tegen Edo, HFC. En uh, daarvoor is uh, voor ons aanwezig Jan van der Leden. Dus tien over half drie gaan we voor het eerst schakelen. Hij is nu al druk bezig met uh, ja, het begin van uh, Papendal aan zee. Hè? Want is die, uh, dat, dat multicourt is net geopend. Hè? Ja, net om uh, half twee heeft hij het uh, linkje doorgeknipt... samen met uh, wethouder van Haafden. Goed, daar gaan we, naar, daar gaan we ook even naar vragen hoe dat verlopen is. Maar in ieder geval de hoofdmoot is dan in ieder geval SV voor thuis tegen Edo. 10 over half drie voor de eerste keer schakelen. Uiteraard ontbreekt ook Pitts Report niet om kwart over vier. Gisteren twee vrije trainingen, zojuist de derde vrije training gehad. En vanmiddag om vier uur is de tijd voor de kwalificatie. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Wij hebben er weer zin in een uh, lekkere zonnige zaterdagmiddag... en uh, heel veel lekkere muziek op de Zandvoortse radio. Dus als ik jou was, zou ik gewoon uh, blijven luisteren naar het geluid van Zandvoort. Wij zijn er tot aan vijf uh, uur vanmiddag. www.zfm-live.nl, kijk je live mee in de studio. Hey, tell me je Oh. Bye. En hartelijk say goodbye. Daarom is het kwart over twee geweest. Tijd voor het nieuws. Uiteraard heel veel over de verkiezingen op het jam. Uiteraard, want Jong Zandvoort, de nieuwkomer in politiek Zandvoort, is afgelopen woensdag zeer verrassend. De allergrootste partij geworden, geworden, Koos Zandvoort vier jaar geleden nog voor de ouderen. Nu is de keuze in de badplaats duidelijk gevallen op de jongeren. De partij van lijsttrekker Jerry Kramer kreeg de meeste stemmen... met maar liefst 1304 stemmen, was goed voor drie zetels in de raad. De dorpspartij CDA eindigde keurig op een tweede plaats... met 1141 stemmen en stijgt van twee naar drie zetels. De oudere partij Zandvoort, vier jaar geleden nog de grootste... moet nu genoeg genomen met de derde plaats. Er stemden 1.098 Zandvoorters op de partij. Goed voor drie zetels, maar wel een verlies van één zetel. De grootste verliezer is D66. Zij gaan van drie naar één zetel. En Gemeentebelangen Zandvoort zal niet meer terugkeren in de Raad. De nieuwe, nieuwe partij Zee, die zien we in de Raad met één zetel. Het opkomstpercentage in de gemeente Zandvoort komt uit op 53,8% bij de gemeenteraadsverkiezingen. Van 2018 lag dit nog op 56,8%. In Hotel de Kust aan de Van Spijkstraat zijn de eerste Oekraïnische vluchtelingen verwelkomd. Inmiddels zijn er 10 uh, Oekraïners in het hotel ondergebracht en de verwachting is dat er in totaal 16 zullen worden. Als eerste en vorige week vrijdag... de drie leden van de familie Isozimovic uit Kiev in het hotel. Het gezin is zichtbaar dankbaar voor de manier waarop ze zijn opgevangen... maar tegelijkertijd ook erg bezorgd over het lot van familie, vrienden... en de persoonlijke bezittingen die ze achter hebben moeten laten. De 19-jarige dochter Alina studeerde aan de Hogere Hotelschool in Kiev... en haar studievrienden zijn afkomstig uit het hele land. Via sociale media houdt zij voortdurend contact met hen. Ze spreekt goed Engels en geduldig vertelt ze over de zware reis die zij met haar ouders achter de rug heeft. Burgemeester David Molenburg is zich al twee keer persoonlijk op de hoogte komen stellen bij Hotel de Kust... en dat werd zeer op prijs gesteld. We zijn ontzettend blij dat het Hotel de Kust zo snel en adequaat heeft gereageerd... en de reacties uit het dorp zijn hartverwarmend. De, de opvang wordt per veiligheidsregio geregeld. Het is de bedoeling dat de 25 veiligheidsregio's... In eerste instantie per regio de opvang van 2000 mensen regelt. Voor Zandvoort zou dat neerkomen op zo'n 50 personen. Maar daar wordt natuurlijk geen meetlat langs gelegd. Per regio overleggen de burgemeesters. We hebben ook andere hotels en pensions in het dorp gevraagd of zij ruimte beschikbaar hebben. En daar wordt over het algemeen welwillend op gereageerd. Ook particulieren hebben zich gemeld, al dus Molenburg. Na een succesvolle eerdere samenwerking... racen de teams van Inmotion en Fortse in 2022 opnieuw over de baan van CM.com circuit Zandvoort. Naast deze twee teams van de TU Delft en TU Eindhoven... ...wordt ook het Brunel Solar Team toegevoegd aan het testprogramma op het circuit. Inmotion, Fortse en Brunel Solar Team zijn onafhankelijke teams... ...opgericht door studenten aan beide universiteiten. De teams hebben de ambitie om een groene stempel achter te laten in de autosport... Met als doel de voertuigen een prominente plek te bieden in de toekomst van racen en de ontwikkeling van duurzame auto's. De teams hebben vanuit hun kennis en studie de voertuigen ontworpen, ontwikkeld en gebouwd en spelen alle drie internationaal mee op topniveau. En het begin van Papendaal aan Zee is zojuist uh, feestelijk geopend met het Multicourt op SV Zandvoort. Vandaag, voorafgaande aan de wedstrijd SW Zandvoort tegen Edo, die om half drie begint, zal de is de officiële opening van het multifunctionele kunstgrasveld het Multicourt, plaatsgevonden op Duintjesveld. Om half twee werd het mu Multicourt officieel geopend door de huidige wethouder van sport van de gemeente Zandvoort, de heer Raymond van Haafden en Jan van der Leden, de voorzitter van SW Zandvoort. En voor dat tijdstip spelen de puppies van SV Zandvoort onderlinge wedstrijden op beide veldjes van het multicourt. En na de opening zijn ook de tennissers direct van de banen gebruik gaan maken. Naast de ingebruikname van het multicourt is vandaag ook meteen het moment. waarop ZSC04 zelfstandig ophoudt te bestaan. Zij gaan deel uitmaken van SV Zandvoort. Nou ja, we hebben Jan toch straks aan de telefoon, dus kunnen we even vragen hoe het, hoe het was? Ja, goed idee. Kijken we hoe leuk het uh, is. En ja. uh, straks hebben ze nog een uh, feestelijke uh, namiddag en zijn ze uh, avond goed in, ook. Ja, ja, ja, ze verzinnen Vorige wel week. steeds om uh, iets uh, om te feesten. Vorige week, of die week ervoor, hadden ze ook weer een feestje. Ja, dat was de voor, voor de sponsoren toch? Ja, voor, uh, voor de sponsor, voor de nieuwe sponsor, hoofdsponsor. Ja. Dus een uh, heel actieve club hoor, die SV Zandvoort. Zeker. Jan van der Leden die vertelt ons uh, straks daar meer over. We schakelen zo rond uh, tien over half drie naar uh, Duintjesveld. Uh, uiteraard voor de wedstrijd uh, van vandaag. SV Zandvoort tegen Edo uit Haarlem. Vorige week uh, gingen we naar huis, uh, Albert-Jan. En heb jij uh, toen nog de televisie aangezet op uh, NPO 1 toevallig... Wat was het toen? Nee. Nee, de huldiging. Of de huldiging. Oh, het ja, ja, afscheid ja, ja. van, uh, die zond... van uh, Sven Kramer en uh, die, die, die, heb die heb ik zondagmorgen gezien. Oké, okay, nou, het was, was, was een hele ja. mooie show uh, in, uh, in het uh, uh, stadion in uh, Heerenveen. En uh, ja, heel veel optreders ook. En ook heel veel mensen die een woordje deden. Alleen lullig dat de microfoon van Louis van Gaal even stond. Uh, die ja. uh, die moest heel hard schreeuwen om zich... Uh, nog uh, kenbaar uh, te maken daar in het uh, T-Half uh, Stadion. In ieder geval wat mij opviel: op een gegeven moment zag je hele mooie beelden die ze ook uh, lieten zien van, uh, van Sven Kramer en uh, Irene Wust. En toen hadden ze dit nummer hadden ze op de achtergrond. Uh, nee, niet dit nummer, maar dit nummer hadden ze op de achtergrond: het nummer van uh, Dino en uh, Legendary Lane. Ik, uh, zaterdag nam uh, Tiof in Herenveen uh, afscheid van uh, Sven Kramer en uh, Irene Wust En dat derde ze onder meer ook uh, met uh, deze single die je juist hoorde van uh, Dinant uh, Woestoff en de Legendary Lane. Uit uh, 2014 alweer speciaal uh, toen uh, gezongen in het uh, Heineken uh, House. Zometeen het uh, weerbericht. Ik ben heel benieuwd uh, wat uh, we de komende dag voor weer uh, blijven houden. Albert-Jan verklapte al iets, het zou misschien nog mooier worden. Nou, we horen het straks na deze van de Third World, Now That We Found Love. Now that we found love, what are we gonna do with it? Now that we found love, what are we gonna do with it? Make that the suck, make light and suck, make light and suck shook, big nighty shook, make nighty shook, shook, shook, shook, shook, all over the place, I say, come on, baby, when the music's playing, I wanna see you. Dit op de zaterdagmiddag bij CFM. You're the third world and now that we found love. Eh, ja, oh ja. ja. ja. ja. ja, Ik denk, wat blijft hij nou? Anders kan jij mooi het weerbericht nie niet doen, op het Nee, klopt. Nee, gelukkig, hij start er nog. Uh, wat gaat het weer de komende dagen doen? Nou, laten we met vandaag beginnen. De zon schijnt zoals u, u, u ieder kan zien... Op deze zaterdag van opkomst tot ondergang. Er is geen wolkje aan de lucht en het blijft dan ook droog. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige oosten tot noordoostenwind en het wordt 13 of 14 graden. Voor het gevoel doet het schraal en kouder aan door de aanwezige wind. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 3 graden. De oostenwind neemt daarbij iets in kracht af. Aan de zuidplank van een krachtig hoge boven het zuiden van Scandinavië. Blijft bij ons een schrale oostenwind. Het hoog trekt zondag naar de Baltische Staten... ...en de stroming draait bij ons naar het zuidoosten. Een storing op hoogte trekt naar, van het zuidoosten naar het noordwest over ons land... ...en zorgt later op zondag voor meer wolken en mogelijk wat regen of een bui. Ook in de nacht naar maandag valt er mogelijk wat regen. Vanaf maandag profiteren we volop aan het drukgebied ten oosten van ons land. De stroming komt uit het zuiden tot het zuidoosten en voert zachte lucht aan. Het weerbeeld laat volop zon zien en het blijft droog. De temperatuur loopt, van, uh, de, loopt vandaag nog op naar maximaal 14 graden. Morgen is het wat kouder met maximaal rond de 12 graden. Vanaf maandag is het duidelijk zachter en stijgt het kwik tot en met vrijdag naar zelfs 15 à 16 graden. Dinsdag wordt de warmste dag van de week met maximaal van 16 tot 18 graden. En vanaf volgend weekend wordt er geleidelijk minder warm met maximaal rond de 14 en 15 graden. En tijdens de laatste dagen van maart is het dan maximaal 12 tot 14 graden. Samengevat, veel zon. Zondag en maandag mogelijk wat regen en vanaf maandag duidelijke hogere temperaturen. Al dus Rico Schreuder. Dat zijn mooie berichten, Albert-Jan. Zijn we ook van de kamelen af of uh, nog niet? Nee, nee, nog niet. Nee? Zat je re... auto onder of viel nee, nee. het mee? Nee, die mij staat binnen. Hè? Kijk, kijk, kijk. Heel verstandig. Kijk, maar naar, naar Want, de de eer... wasstraten die hadden druk uh, afgelopen week. Ja, maar toen, dat, dat was de eerste keer dat die storm overwaaide. Die zandstorm. Maar daarna kwam er nog een tweede. Zou je net je auto schoongemaakt hebben? Kan ja. je, kan je weer ja, ja, ja, maken? ja. ja. Lekker Sahara-zand, ook hier in Zandvoort, was wat minder erg dan in andere delen van het land. Maar ook wij hadden daar last van. Nou, waar we geen last van hebben, is het mooie weer van de komende dagen. Dat was het weer. Zie je het in Zandvoort? Ik zou bijna zeggen, Kort Broek kan weer uit de kast en lekker genieten van mooi zonnig weer de komende dagen hier in Zandvoort. Wauw, lekker om deze weer eens terug te horen, joh. De Abba Cadabra. Uiteraard de single van de Steve Miller Band. We gaan luisteren met Duintjesveld. Daar is Jan van der Leden. Want vanmiddag wordt er weer gevoetbald. Maar vanmiddag had je ook een uh, mooie opening. Uh, het begin van uh, Papendal uh, aan zee is er, uh, Jan. Met uh, het uh, multicourt. Goedemiddag, trouwens. Hoi Rob, goedemiddag, jongen. Hé, hey, goedemiddag. Ja, het multicourt uh, heb jij uh, vanmiddag geopend samen met de wethouder. Uh, ja. ja, kan je daar wat over vertellen? Hoe is het gegaan? Was het leuk? Het was hartstikke leuk, het was, het was Er waren toch aardig wat mensen, De oud-leden van ZTC, de kenners van ZTC, de kenners van, van Ong, uh, de wethouder was een, de meerdere raadsleden, Dat is heel gezellig. en we zitten nu nog in de, in de stuurkamer. Drinken we drinken nog een paar rijden, ik En we staan hier vanuit, staan we naar de Tineveld kijken. Ja, want vanmiddag wordt er ook gewoon gevoetbald. We spelen ja. vandaag tegen het team uit Haarlem. Daar hebben we het over Edo. Hoe is het begin gegaan van de wedstrijd? Nou, wat zou ik al zeggen? We zijn nu 7,5 uh, minuten bezig. En op dit moment staat het al 5 minuten lang 1-0. Wauw, jeutje. Voor de kitteren schitteren op water. Maar Rob, even wat anders. Dat had je toch zelf ook in de... Ja, of nee, niet? Nee, ja, ja want, uh, dat weten de luisteraars uh, niet, uh, Jan. Dus uh, is het al zo dat het uh, gewoon helemaal openbaar is dat mensen mee kunnen kijken? Want uh, daar hebben we het over. Op zich zou het moeten kunnen dat, uh, waarop jullie nu uh, die beelden zien, dat dat ook op jullie zender uh, betekend kan worden. Ik hoop eigenlijk dat jullie dat zouden uit kunnen proberen. Dat er dan, uh, want dit is een beetje onze bedoeling dat straks ook een uh, paar uh, uh, eigenaren dit gaan gebruiken voor uh, als een soort promotie in hun uh, zaak. Ja, want we hebben het over uh, even voor, uh, voor de mensen die denken van waar gaat dit over. Nou sinds uh, dit weekend uh, kunnen we gewoon live meekijken op het uh, veld uh, bij uh, SV Zandvoort En dan uh, de diverse wedstrijden die daar uh, gespeeld worden. We hebben al een beetje naar die beelden kunnen kijken... en het ziet er echt schitterend uit, Jan. Ja, ik vind het, ik vind het wonderlijk. Er staat één camera bovenop de stuur... en die volgt gewoon die weggeleid. Ja, ja, die schakelt gewoon door naar de, de belangrijke momenten. Ja, ja. Dus, nou ja, geweldig. Ja, we gaan uh, uiteraard uh, de luisteraars en ook kijkers uh, van uh, dit, uh, dit station... Uh, uiteraard op de hoogte houden van uh, wat we daar uh, verder mee uh, kunnen doen... Uh, ...voor uh, een ieder die de belde graag wil zien natuurlijk. Ja. Uh, kijk, uh, wij dachten er dus zelf aan toen we dit aanschaften... misschien <coughs> zijn er horeca-eigenaren die zeggen van... ...ik wil dit, dit graag hebben. En uh, de, stream, de streamen van die dag, kan ik, kan ik dan huren. Dan kan je het een beetje uh, van reclame voor je eigen zaak. Dat zou hartstikke mooi zijn. Nou, je begrijpt, je hebt, al, je hebt hier al twee ambassadeurs zitten die dat, uh, dat uh, zullen uh, ja. kenbaar maken. Uh, we, zullen nou, met zo, dat we zullen het opnemen met onze technische dienst, kijken wat die uh, daar mee kunnen doen. als jullie het dan ook iets uitzenden, misschien kunnen we wel een reclame onderzetten van hebben die gevaarlijk wat te kopen, de <lacht> Ja, maar dan moeten we toch even contact opnemen met onze technische mensen. We kunnen die stream natuurlijk wel aan hen doorgeven. Maar kijk wat zij, wat zij er eventueel mee kunnen doen. Uh, ik hou jou op de hoogte, maar ik, uh, het is wel de bedoeling... dat we af en toe even contact houden, Jan. Ja, natuurlijk. Ja, het is niet zo dat we jou uh, nou niet meer uh, gaan bellen. Want uh, er zijn ook heel veel mensen die gewoon naar de radio luisteren op dit moment. Ik graag willen weten hoe SV Zandvoort het uh, doet. Nou, je vertelt, uh, we zijn goed uh, begonnen. Want het staat uh, 1-0 op dit moment tegen Edo. Is het hele team uh, verder uh, compleet uh, vandaag, uh, Jan? Of zijn er uh, grote afwezigen? Iedereen uh, is eigenlijk aanwezig. En er zijn een paar, uh, paar goede wissels. We hebben Nijs nice op de bank. zitten. We hebben uh, Dylan Kreuger op de bank. Doktie Groot. We zijn toch twee vaste varen voor... Uh, op drie waren die in het eerste kunnen staan. <lacht> maar dan zitten ze nu op de bank. Dat wil ik wel zeggen voor de, de huidige bezetting. Oké, oké, oké. Ik heb een kriebel in mijn kop. Ja, nou, weet je wat we gaan doen? We komen ja. eens straks. Ja. Ga even terug kriebelen, Jan. <laughs> kriebel ja. even terug. Ja. En dan komen we straks bij je terug, uiteraard. Ja. Voor het vervolg. Okay. Wil je ook nog eens zeggen, Albert? Nee, nee, nee, nee. Nee, oh, okay. Neem nog een klokje. Ja, precies. En tot straks, Jan. Dankjewel. 1-0 op dit moment. De wedstrijd SP voor tegen Edo. Dat allemaal op het Duitsje Daar wordt de wedstrijd live gespeeld. Even een half drie gestart. Voor deze single van Moses had je verschillende uitvoeringen in de jaren tachtig. Tipbal, de, de uitvoering die we juist voor je draaiden. We Just. De afgelopen week ja, die stonden helemaal in het teken van de verkiezingen. Het begon maandag al bij drie stembureaus. En ja, woensdagavond, heel laat, of eigenlijk in de volgende dag, werd de uitslag bekend. En we gaan voor jongen, jong, Albert-Jan. Ja, zeker in het antwoord. Vruchtbare grond dus, zou ik zeggen. Goed, zoals gezegd ook in, in, tijdens Zandvoorts nieuws in het kort. Het winnen van de gemeenteraadsverkiezingen met maar liefst 17% van de stemmen... kunnen de leden van Jong Zandvoort nog amper bevatten. Gisteren dacht ik wel dat de kans erin zat om te winnen... al dus Jerry Kramer, de nummer 1 op de lijst. Maar we zijn ook verrast. Ook Kim Göransson, de nummer 2, is overrompeld. Dit overtreft onze stoutste dromen. De appjes stroomden dan ook binnen uh, op de telefoons van Geurensson en Kramer. Maar ook Marloes Paap, de nummer drie van de lijst, kreeg veel reacties. De jonge Zandvoorters willen alle drie uh, worden alle drie gemeenteraadslid... want de partij heeft maar liefst drie zetels bemachtigd. We moeten aan de bak, aldus Paap, maar we hebben er, nog wel, veel, we hebben er wel, wel veel zin in. Jong Zandvoort is een nieuwe uh, partij in Zandvoort... en deed dus voor de eerste keer mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Dat de partij gelijk als grootste uit de bus is gekomen verrast vele mensen. Ook burgemeester David Bolenburg was onder de indruk van deze prestatie. Het is een fris geluid, ze hebben een aansprekend programma en aansprekende kandidaten. Alle partijen hebben hun best gedaan in de campagne, maar Jong Zandvoort heeft het wel heel goed gedaan. De speerpunten van Jong Zandvoort zijn onder andere betaalbare woningbouw... en het genomen besluit van de huidige coalitie om betaald parkeren in woonwijken toe te staan terug te draaien. Ik denk dat dit punt een deel van de stemmers heeft getrokken... al dus Het plan om betaald parkeren in de woonwijken toe te staan... vanaf 1 juli valt bij veel Zandvoorters in de verkeerde aarde. Uit, de uh, uit een eerdere reportage van NH Nieuws bleek vorige week... dat veel inwoners vrezen voor rondrijdende dagjesmensen... in woonwijken waarmee de rust verstoord wordt. Jong Zandvoort wil dit plan terugdraaien... en per wijk bekijken wat er nodig is. Ik denk wel dat veel mensen in Noord... En uit, de, en uit de buurt achter de watertoren daarom op ons gestemd hebben al dus Marloes Paap. Ook onze uh, collega's van NH was het niet ontgaan en maakten uh, de volgende reportage over, over de winst van Jong Zandvoort. Lekker jongbloed in deze gemeente. Kim en Marloes, de nummers 2 en 3 op de lijst van Jong Zandvoort kunnen het nog amper bevatten. Vanuit het niets is hun partij de grootste van Zandvoort geworden. Gefeliciteerd, dat is een beste overwinning. Ja, het is echt ongekend, het is echt, echt geweldig. Dankjewel. Ja, hadden jullie dit verwacht? Zoveel stemmen, de meerderheid heeft op jullie gestemd hier in Zandvoort. Ja, dat is niet normaal. Nou, we hadden wel echt gehoopt op een goede uitkomst, maar zo, ja, zo hoog dat overtreft tegen je, je stoutste dromen. Het was een hele mooie eh, avond met, met inderdaad een, een verrassende uitslag. Eh, Jongens Antwoord, in één keer de grootste partij. Dat is toch wel een hele prestatie. Dus eh, zeer gefeliciteerd. En ook alle andere partijen er zijn natuurlijk winnaars, verliezers op zo'n avond. Dus vreugde en verdriet liggen heel dicht bij elkaar. De partij kreeg ruim 17% van de stemmen. De meeste van alle partijen. Wie hebben er op jullie gestemd denk je? Er zijn er heel veel geweest, maar ook heel veel ouderen. Dat we berichtjes kregen berichtjes van mensen van 86 die dan op ons hebben gestemd. Ik ben trots voor de jongelui. Heel goed, knap. Ja. Heel goed voor ze, hè? ja. Interessant voor de toekomst, hè? jonge mensen. Ik, eh, ik heb ook op ze gestemd, dus ja. <laughs> Wat heeft u over de streep gehaald om op, op, op hen te stemmen? Wat waren voor u de belangrijkste punten? Een van de dingen was gewoon jonge mensen, nieuw in het beleid. En ja, dat, dat gaf mij voorkeur. Ik denk dat een groot deel ook zit bij het parkeerbeleid. Wij zijn dus net een nieuw parkeerbeleid aangenomen. Daar zijn wij het niet mee eens. En daar zit ook een groot deel van Zandvoort die het daar niet mee eens is met hoe dat tot nu toe aangepakt wordt. Want wat willen jullie met het parkeerbeleid? Ja, we willen onder andere geen betaald in woonwijken. Kijk, het is in Zandvoort lastig, hè? want je hebt en toeristen en inwoners. En er moet gewoon een goede balans tussen gevonden worden. En wij denken dat met het nieuwe parkeerbeleid de balans zoek is. Nou, mooie prestatie inderdaad van uh, Jong Zandvoorts. Drie zetels in, uh, in de nieuwe raad. Uh, een hele mooie prestatie. Uh. Van het uh, jonge team. Nog even over het uh, parkeerbeleid. Ik dacht trouwens dat uh, het parkeerbeleid uh, mede uh, tot stand is gekomen door een uh, enquête die ze gehouden hebben onder alle inwoners uh, van, uh, van uh, Zandvoort. Ik heb jou ook nog gehoord uh, over dat je uh, toen de enquête ingevuld had. Ja, nee, dat klopt. Dus, dus nee. dan vraag ik me af: van, uh, als, hoe als, kan als... dan het merendeel tegen hetgene zijn wat uit de enquête is gekomen? Of hebben ze niks van die enquête? Aangetrokken. Dat kan ook natuurlijk. Eh, dit is politiek. Maar ik zou zeggen... Uh, Katwijk was deze week uh, meerdere malen in het nieuws. Want die heeft een soort, soort gelijke parkeerbeleid... als dat nu voorgesteld wordt uh, in Zandvoort. Maar die hebben dus elk weekend in, in het seizoen... trammaland in die wijken... Waar ze, dus, nou, uh, waar ze dus nu alleen met vergunningen mogen staan. Omdat daar mensen gaan rondrijden... en op zoek gaan naar een goedkoop plekje. Dus die rust in die, in die wijken is dan uh, uh, weg. Dus ik ben erg benieuwd wat Jong Zandvoort daaraan gaat doen... Ja, nou ja, één ding zeg ik er nog over. Ik ben het een uh, beetje eens. Maar een aantal jaren geleden hadden we nog helemaal geen, uh, geen beleid. En toen rommelde ook iedereen uh, maar, uh, maar door, uh, ja. uh, zeg maar. Uh, dus wat dat had... betreft is het nu een tussenvorm van uh, hoe het uh, vroeger was. En hoe uh, de mensen het liefst zouden, zouden willen zien dat ze altijd een plekje voor de deur hebben. Nou, ik, uh, ik ga filmpjes maken uh, uh, in de straat. Van, uh, als het, uh, tijdens drukke, drukke stranddagen. Want ik uh, vrees het ergste. Oké, okay, nou in ieder geval een uh, mooie prestatie van Jong Zandvoort. Bracht me trouwens op deze plaats. Want dit is first choice. Ja, dat past er wel een beetje bij. Dr. Love, uh, tot aan het uh, nieuws en weer van drie uur. Daarna zijn we weer bij de, terug. Deel 2 van Zandvoort op zaterdag. Graag tot zometeen. Tonight